Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Alfa aan de Rijn is de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof herdacht. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat Tristan van der Vlis daar zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Tijdens de herdenking zijn er bloemen neergelegd bij een monument voor de slachtoffers. Een groep nabestaanden en slachtoffers doet niet mee aan de herdenking. Zij vinden dat de politie moet erkennen dat ze grote fouten hebben gemaakt rond de schietpartij. Daarom hielden ze vanochtend al een eigen herdenking. Er is gisteren nog een zesde terreurverdachte opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel. Volgens Belgische media is het Bilal El Makouki. Hij werd eerder als lid van Sharia voor Belgium veroordeeld. Wat zijn rol bij de aanslagen in Brussel was, is nog niet duidelijk. Ook is het nog onduidelijk of de gisteren opgepakte terreurverdachte Mohamed Abrini de man met het hoedje is. Die man wist te ontkomen na de aanslagen op vliegveld Zaventem. Terrororganisatie Al-Qaeda heeft in Jemen 15 regeringsmilitairen geëxecuteerd, meldt persbureau Reuters. De militairen werden ontvoerd in Oost-Jemen. Het gebied waar ze gevangen zijn genomen is in handen van Al-Qaeda. De militairen werden gedood door een vuurpeloton.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 Een reddingsteam van 350 man ging op zoek naar het jongetje. Vanochtend werd hij gezond en wel gevonden door een visser. Het weer nog vanmiddag langzaam meer bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog, bij een graad of 14. Vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Morgen kan het in het oosten eerst nog wat regenen. Later meer zon bij 12 tot 15 graden. Dit was het en oorlog. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Giers gaan de paden naar de droge bron voor in de polwater. Koel en water. Lustloos zitten de koubos op het hek en lijden onder het gebrek aan water.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 Ieders blikken van hooggericht als dag.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 En iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat.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 Nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mee aan, ik ik jou aan en schokken toe. In de bus van Busum naar Aarde kreeg ik die sister, Het is al haast een jaar geleden. de bus Aarde. Dat we toen tezamen samen. Reden. Goed hoe we toen deden, bus als het gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van bussem naar Aarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik dier het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, <much> ik keek jou aan, een schok en toe. Hield mijn hartje voor je was in de bos van bussen naar aarde. Maar ik durfde niet te houden. Was in de bus van Buseman Aarden dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. Een onze liefde besproken. Zag zij de jagers zo. En hij hield. Voorbij. Je bent als een beeld wilde... idee die slechts.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 Van binnen Over 25 jaar Komen wij met onze kinderen Vooraan feest bij elkaar Als het gehouden paard Over 25 jaar Een feest bij elkaar als het gehad een Over vijf jaar. Over vijf jaar. Voor jij een droog, bewaar je traat.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 Ik een uit een eindloze reis. Is het waar?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 Here yeah. in the The new board and you bought it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 schrijf je. Hm. Dear John. Dat was Rijn de Vries. Samen met Hattie met Dear John. de nou, muziek van Toby Rix Met hier in het Verkeer. van Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. zometeen meteen op de radio. Sky Masters. Maar hier is hier Jan en de Haagse Bluff met de zweer bij de knop van. Wie wordt lid van onze kring dan die trouwvereniging? Wie van jullie heeft nog aan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 Dat je nooit van de meisjes zou houden, cheer bij de top van de deur. Dat je nooit met de meisjes zou komen, want hele het leven speel je nou een spel. Van vijfde zelf, van vijfde zelf.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De buren van beneden...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 Roept hij vol blijdschap uit? zijn die? Ah, de liefste meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke helemaal zin. Dus daar ga er de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de knoepjes van Jameer? Die pak je uit en pak je in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah.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 In het begin, ga niet dat ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die onder ondermijnen het gezin. Daar zijn de meisjes en ja, de nichtjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke heer al zin. Dus dan ben ik altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak